Bij gelovigen en romantische mensen hecht een grote betekenis aan het verschieten van een ster en ze prevelen dan snel een wens. Maar minder bijgelovigen reageren daarop anders. Onder hen moeten we zeker rangschikkende astronomen. Ook de amateur astronomen van wie Nederland er vele telt en die georganiseerd zijn in de Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. De werkgroep Meteoren ontplooit een grote activiteit. Haar leden doen waarnemingen waaruit onder andere de juiste baan die de meteor heeft afgelegd en de snelheid daarvan kunnen worden berekend. Dat was een fragment uit het Polygoonjournaal van 1 september 1952. In deze column van NTR Focus gaan we het hebben over vallende sterren... ...en allerlei andere soorten ruimtepuin waar we op aarde mee geconfronteerd worden. Misschien heeft u wel eens gehoord over de Perseïde... ...die vallende sterrenregen die elk jaar in augustus breed uitgemeten in het nieuws komt. Maar laten we beginnen een paar begrippen helder en duidelijk te krijgen. Te beginnen met die vallende ster... Alhoewel het er voor het ongetrainde oog misschien uitziet als een vallende ster... ...is dat wat we een vallende ster noemen in werkelijkheid een meteoor. En het is een verschijnsel dat relatief gezien vlak bij ons gebeurt... ...namelijk in de dampkring van onze aarde. De sterren die wij zien staan ver van ons verwijderd. Alleen al onze zon staat op 150 miljoen kilometer van ons vandaan. Als er daadwerkelijk een ster tegen onze aarde zou vallen... ...dan was het ver voordat die ster de aarde raakte al gedaan met al het leven op aarde. Dus, even samenvattend, een vallende ster is geen ster... ...maar een brokje ruimteguis dat min of meer toevallig te dichtbij komt. Precies over dat ruimteguis in alle soorten en maten gaat de column van vandaag. Eerst nog even terug naar die vallende, uh, ster, die we vanaf nu meteoor zullen noemen. Waar komt zoiets vandaan en hoe groot is het? Wow, well, I don't know. Daarvoor gaan we buiten de dampkring van onze planeet een stukje rondzweven. Stelt u zich voor dat we samen in een ruimteschip rond de aarde zweven. Zachtjes deinst ons ruimteschip in een parkeerbaan rond de aarde. We zijn gewichtloos, dus als we onze rommel niet goed opruimen... ...kan er soms een schroevendraaier langs vliegen en ergens tegenaan botsen. Gelukkig zijn we omringd door artificiële intelligentie... ...die ons bijstaat met alle dagelijkse activiteiten. Kan ik je nog van dienst zijn met iets, hè? Nee, bedankt. Ik ben helemaal goed. Als je later op de avond een massage wil, kun je je melden bij d 37 Ik ben eigenlijk een column aan het opnemen voor NTR Focus... Dus misschien kun je je slaapstand activeren? Ja, bedankt. Waar was ik? Oh ja. In ons ruimteschip kunnen we rustig ademen. We hebben een prachtig uitzicht op de aarde... die er vanaf hier heel kwetsbaar uitziet. Het verbaast ons dat mensen het elkaar daar beneden zo moeilijk maken... uit hebzucht, religieuze overwegingen en wat dies meer zij. Opeens gaat een van onze radars af. Er is een steentje gesignaleerd... dat mogelijk het pad kruist met ons ruimteschip... Het steentje is slechts 1 centimeter in doorsnede, maar met een snelheid van zo'n 40 km per seconde is het reuze gevaarlijk als zoiets ons ruimteschip raakt. Een snelheid 42 km per seconde. Radiant 0332053 plus 26. Gevaar afgewend. Ah, oké. Okay. Onze hartslag kan weer naar beneden. De steen in kwestie zal ons net missen. Als een stukje ruimteguis ingevangen wordt door de aardse zwaartekracht... ...noemen we het een meteoroïde. Zo'n meteoroïde kan een klein stofdeeltje of een steen van vele meters doorsneden zijn. De oorsprong van zo'n meteoroïde kan van alles zijn. Veel van de meteoren aan onze nachtelijke hemel zijn oud gruis... ...achtergelaten in een baan rond de zon door kometen. De aarde draait in een jaar rond de zon... En vanuit ons gezien staat dat oude kometengruis geparkeerd op een specifiek moment in onze jaarkalender. Elk jaar draait de aarde geduldig door een groot aantal van die gruiswolken. Stevast leiden zulke gruiswolken tot meteoren die dan ook heel goed te voorspellen zijn. Zo trekt de aarde elke zomer door de Perseïde-meteorenzwerm. Dit is een wolk van stofdeeltjes achtergelaten door de komeet swift tuttle de naam Perseïde is afgeleid van het sterrenbeeld Perseus dat rond middernacht aan de noordoostelijke sterrenhemel te vinden is. De meteorenzwerm heeft zijn oorsprong schijnbaar in dit sterrenbeeld. Dat betekent dat alle meteoren daar vandaan lijken te komen. We noemen dit ook wel het radiant van een meteorenregen. Op deze manier zijn er zo'n 100 meteorenregens... waar we elk jaar weer mee te maken krijgen. Allemaal afkomstig van kometen... Een komeet, voor de goede orde, is een grote brok ijs met gruis... die we soms wekenlang aan de hemel zien staan. Kometen draaien langzaam rond de zon en ontwikkelen doorgaans een staart. Het is al even geleden dat we mooie kometen aan de hemel hadden... zoals Yakutaki in 1996 en Heelbob in 1997. Op 17 december van dit jaar kunt u mogelijk met het blote oog kijken naar de komeet 46P Wirtanen. Maar daar hebben we tegen die tijd wel over. In het fictieve ruimteschip waarin we ons bevinden is het op dit moment juni 2045... ...en een meteoroïde die we nu waarnemen is hoogstwaarschijnlijk een Ariëtide. Schijnbaar komen al deze meteoren uit het sterrenbeeld Ariës, de RAM. Vandaar de naam Ariëtiden. De instrumenten aan boord van ons fictieve ruimteschip hebben de meteoroïden in beeld en volgen deze. De meteoroïde raakt de aardatmosfeer en wordt sterk afgeremd. In het ijle vacuüm van het heelal kan een steentje ongeremd snelheid opbouwen, maar de moleculen in onze aardatmosfeer remmen het steentje enorm af. Het steentje is de aardatmosfeer binnengedrongen en begint nu te gloeien. Nu noemen we het een meteoor. De meteoor gloeit en gloeit en schaes door naar het aardoppervlak. In een heel enkel geval brandt de meteoor niet helemaal op in de aardatmosfeer. Er blijft al een stukje over dat met een rotgang op aarde neerstort. Zo'n overblijfsel noemen we meteoriet, maar dat zijn de uitzonderingen. Nog even terug naar de oorsprong van meteoren. Niet alle meteoren zijn afkomstig van een komeet... Op een willekeurige nacht kunt u ook een willekeurige meteoor zien oplichten. Dat kan ruimtegruis zijn wat ooit ontstaan is... ...toen twee andere hemellichamen tegen elkaar botsten. Een fikse meteorietinslag op de planeet Mars... ...kan bijvoorbeeld weer stenen de ruimte inslingeren... ...die op hun beurt weer bij de aarde terechtkomen. Er zijn daadwerkelijk Marsmeteorieten op aarde gevonden. Sterker nog, u kunt ze online kopen... Er zijn nog allerlei andere bronnen van meteoren. Bij het ontstaan van ons zonnestelsel, zo'n 4,5 miljard jaar geleden, zal ook heel wat gruis rond zijn blijven slingeren. Dan kan er ook nog een meteor van buiten ons zonnestelsel komen. Dit soort visitors from outer space kunnen een miljard jaren onderweg zijn geweest om uiteindelijk op te branden in onze atmosfeer. En dan is er nog een bron van meteoren. Raad u het al? De mens zelf, alles wat wij in een baan rond de aarde brengen, zal op den duur ook weer een keer naar beneden komen. Bij het knutselen aan het International Space Station verliezen astronauten misschien ook wel eens een schroef of een ringetje of een snipperverf. En dan zijn er nog ontplofte satellieten, of satellieten die op hun beurt weer geraakt zijn door ruimtegruis en daardoor onderdeeltjes zijn verloren. Allemaal troep die in onze dampkring verbrandt. Gelukkig maar, anders werden we de hele dag geraakt door meteorieten. Een planeet zoals Mercurius, die geen dampkring heeft... of onze maan, die ook geen dampkring heeft... zitten vol met inslagkraters... juist omdat ze geen natuurlijke bescherming hebben tegen indringers van buiten. What's going on? What are they for? Stel dat u de kans wilt vergroten om zelf eens een meteor te zien. U kunt dan het beste tijdens het maximum van een bepaalde meteorenregen... ...op een superdonkere plek gaan liggen. Wanneer zo'n maximum is, wordt in het nieuws vaak verteld. De Perseïden bereiken hun maximum meestal rond 13 augustus. Om meteoren waar te nemen is geen telescoop of verrekijker nodig. Het volstaat om met het blote oog naar boven te kijken. Door een telescoop kun je überhaupt de meteoor niet goed waarnemen. Allereerst is volstrekt onvoorspelbaar wanneer en waar je moet kijken... Bovendien gaat de meteor zeer snel voorbij. Het is een lichtende streep aan de hemel die meestal maar een fractie van een seconde duurt. Een heel enkele meteor is enkele seconden zichtbaar. Zoals de Peakskill meteoriet die in oktober 1992 40 seconden zichtbaar was voordat hij in de grond ramde. Soms lijkt de meteor bij het opbranden in de atmosfeer opeens helderder op te gloeien. Zo'n vuurbal noemen we ook wel een bolide. Is een meteoriet gevaarlijk? Nou, als we naar de dinosauriërs kijken, ja, dan was het mogelijk wel fataal dat er een gigantische meteoriet 65 miljoen jaar geleden op Aarde insloeg. Verder zijn er in de menselijke geschiedenis maar een paar gevallen bekend waarbij mensen gewond raakten door een meteoriet. Een bekend geval is de meteoriet die op 30 november 1954 in Alabama een huis raakte. Een deel van die meteoriet kwam terecht op de toen 34-jarige Anne Hodges. Die overleefde trouwens wel. Dit is het eerste gedocumenteerde geval van een verwonding op basis van een meteoriet. De oudere, met name Chinese literatuur, doet wel melding van vergelijkbare gevallen... ...maar is te onbetrouwbaar om op dat punt serieus genomen te kunnen worden. Hoe het ook zij, we kunnen ons maar beter op het ergste voorbereiden. Voor dat doel bestaat er de door NASA betaalde Catalina Sky Survey, die de hemel dag en nacht in de gaten houdt. Van objecten groter dan 140 meter die mogelijk de aarde kunnen raken, zogenaamde Near Earth Objects, wordt de baan nauwlettend in de gaten gehouden. Well, er wordt vaak gezegd dat een meteoor opgloeit door wrijving met de aardatmosfeer, maar dit is incorrect. Een meteoor veroorzaakt namelijk een schokgolf aan de voorkant... ...waarbij de druk in een klein stuk lucht extreem toeneemt. Natuurkundigen noemen dit ook wel ram pressure, ramdruk. En het is deze ramdruk die de meteoor opwarmt. Nog een misverstand is dat u een wens mag doen als u een meteoor ziet. U mag namelijk altijd een wens doen... ...en de kans dat deze uitkomt is niet gekoppeld aan het wel of niet zien van een meteoor... Dit misverstand stamt uit ruim 100 jaar voor ons jaartelling... toen Claudius Ptolemaeus had verzonnen dat de goden soms naar de aarde keken... en dat daarbij wel eens een ster naar beneden kon laseren. Tegenwoordig houden wetenschappers zich gelukkig verre van astrologie en bijgeloof. Kunnen meteoren geluid maken? Jazeker. Als een meteoor de vrije val door de aardatmosfeer overleeft... en we het dus een meteoriet noemen... ...dan kunnen we die inslag zeker horen. Gebruikelijker is het echter dat een meteoor een shockwave veroorzaakt... ...als de geluidsbarrière doorbroken wordt. Precies, net als een straaljager. Het is zelfs deze shockwave die vaak de grootste schade aanricht. Bijvoorbeeld in het recente geval van een Russische meteoriet. Die is gereden, hè? Dit is het geluid van de shockwave. En dit... En dit. En dit. En dan is er nog een methode om meteoren hoorbaar te maken. Via de radio. Hoogfrequente radiosignalen stralen normaal in een rechte lijn weg van de aarde. Een meteoor die met duizelingwekkende snelheid naar de aarde raast, ioniseert een luchtkolom. Dit geïoniseerde gas is in staat tijdelijk radiosignalen te weerkaatsen. Regelmatig worden ook radarsignalen opgevangen... die weerkaatst worden door de geioniseerde luchtkolom van een meteoor. Hier zijn een paar voorbeelden van hoe dat klinkt. En er is nog een mysterieuze manier waarop meteoren geluid maken... Van over de hele wereld bestaan rapporten van mensen die een vreemd suizend geluid hebben waargenomen bij fel oplichtende meteoren. Zo klinkt dat ongeveer. En nou komt het meest vreemde. Die geluiden zijn synchroon met het zien van de meteor. Waarom is dat bijzonder? Nou, licht heeft een snelheid van 300.000 km per seconde. ...en geluid een snelheid van 343 meter per seconde. Bij een meteoor zou het geluid dus veel later moeten arriveren dan het licht. Een beetje zoals het tennisbaaneffect. U weet wel, u ziet in de verte iemand tegen de bal slaan... ...en even later komt het geluid pas. In een publicatie uit 2017 van Spalding et al... ...getiteld Photoacoustic Sounds from Meteors... ...beschrijven de auteurs een mogelijke verklaring... Foto akoestische koppeling. Dat betekent dat extreem fel licht zorgt voor een tijdelijke opwarming van objecten op de grond, zoals haar of bladeren. Deze opwarming zorgt voor kleine schokgolven in de lucht die wij waar kunnen nemen als geluid. Poefondervindelijk is het gelukt dit effect na te bootsen. Het verklaart waarom dit mysterieuze geluid vooral waargenomen wordt bij heldere vuurbalmeteoren. Behalve meteorieten komt er nog allerlei andere soort stof op aarde. Het gaat hier om interplanetair stof, afkomstig van afgebrokkelde kometen, botsingen tussen brokken steen en mogelijk ook protoplanetair materiaal. Recent is een Europees project dat dit onderzocht CODITA afgerond. CODITA staat voor Cosmic Dust in the Terrestrial Atmosphere. Er was nooit goed bekend hoeveel stof er per dag op aarde neerdwarrelt, maar dankzij Codita weten we nu dat het ongeveer 43 ton per dag is. Toch een leuk weetje wanneer u aan het stofzuigen bent, nietwaar? Tot volgende week voor meer ruimtenieuws.